Egon is een van de financiële concerns die door de crisis in de problemen kwamen. Het bedrijf kreeg vorig jaar een kapitaalinjectie van 3 miljard euro van de overheid, en de verzekeraar kondigde eerder al aan, eind deze maand 1 miljard euro terug te betalen. Boskalis en Smit gaan fuseren. De twee maritieme bedrijven hebben op hoofdlijn een akkoord bereikt over een volledig samengaan. Smit is een bergingsbedrijf, Boskalis een baggeraar. Door de fusie ontstaat een maritieme dienstverlener van wereldformaat... met een uitstekend platform voor verdere groei, zo staat in een verklaring. De gevolgen voor de werkgelegenheid zullen beperkt zijn, wordt benadrukt. Boskalis en Smit gaan hun best doen om gedwongen ontslagen te vermijden. De afronding van de fusie wordt verwacht in de eerste helft van het komend jaar. In Nederland lopen 3,5 miljoen huishoudens financiële risico's. Dat blijkt uit onderzoek van het NIBUD. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting... is geschrokken van het hoge aantal mensen dat financieel kwetsbaar is... Uit het onderzoek blijkt dat de helft van alle Nederlanders te weinig geld achter de hand heeft om tegenvallers op te vangen, en een kwart van de Nederlanders spaart nooit. Volgens het Nibut zijn twee groepen consumenten bijzonder kwetsbaar: de onbezorgde, impulsieve consument en de carrièregerichte mensen die luxe en status belangrijk vinden. Zij hebben vaak schulden, geven te makkelijk geld uit en sparen te weinig of helemaal niet. De Amerikaanse ambassadeur in Kabul heeft tegenover president Obama zijn twijfels uitgesproken over het sturen van extra troepen naar Afghanistan. Volgens bronnen binnen het Witte Huis zou ambassadeur Ikenberry zijn zorg hebben geuit over het onvoorspelbare gedrag van de Afghaanse president Karzai en de corruptie binnen zijn regering. De Amerikaanse generaal McChrystal heeft Obama juist opgeroepen 10.000 militairen extra te sturen. Volgens McChrystal dreigt de Afghanistan-missie anders te mislukken. Het weer bewolkt en regen, later vanuit het zuidwesten droog en wat zon, het wordt 7 tot 13 graden. Dit was het NOS Westchuna.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 De goedemorgen zat voor het week 45 van zaterdag 8 november 2009 En live vanuit Hotel Hoogland onder de rook van de watertoren Dat zei ik net En het is gezellig hier Ja Het is, het is volle best. bak Er wordt gratis koffie geschrokken met gulle hand door onze koffiedames Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal die ook de redactie hebben verzorgd De techniek is nog steeds in handen van uh, Patrick van IJsendoorn Pascal Pascal van die wel. Ja, hij is nieuw. Moeten we even een naam wennen. Pieter. Ja. Pieter, was jij niet ooit een prominent VVD-raadslid? Nou, prominent niet. Ik heb er een jaar of twaalf in gezeten. Erg lang is dat hoor. Ja, volgens de... de huidige normen mag dat toch niet meer? Nee, nee, want in het verkiezingsprogramma van de VVD staat, en ik citeer... Uh, de VVD geeft de voorkeur aan het aantal ambtstermijnen gemaximeerd tot twee voor burgemeester, wethouder en de raadsleden. Twee termijnen, oftewel acht jaar. Dat is wel erg lang en dat is wel goed ook. Nou, heel veel raadsleden halen dat niet, want ik heb net gelezen dat een kwart van de raadsleden van de, de huidige periode alweer bedankt hebben. Ja. En de Zandvoort doet daar niet onder voor, want de VVD staat met het fiasco rond Michael van Praag... Er was een meisje van de SP wat uh, spoorslags uit Zandvoort vertrok. Peter Bouffet heeft afgehaakt. En Fred Kransberg. er zijn er vier. Ja. Vier van de 17. Kwart. Ja, het gaat snel. <laughs> het gaat snel. Maar het is natuurlijk ook een, een enorme baan. Want ja. je bent wel 24 uur bezig ermee. En uh, daar moet je wel uh, tegen kunnen. Het, uh, ja, Na, het nou is... zitten er aan tafel twee uh, lieftallige dames tegenover ons. Uh, en dat is niet zonder een reden. Uh, Belinda Geurensen. Belinda... Hmm? Jurensen. Jurensen. Jurensen. Jurensen. Jurensen. Jurensen. Jurensen. Waarom niet Geurensen? Want zo zei oh, ik het. Jurensen, hoor. Ja, precies, daar <laughs> luister je toch naar. En er zit aan tafel Ellen Verhey de Haas. En ja, ik ga me toch eerst even richten tot Ellen, want het is een heel nieuw gezicht in de politiek in Zandvoort. En Ellen, uh, als mijn informatie klopt, ben je. Mag ik het zeggen, 31 jaar? Je ziet er veel jonger uit. Nou, kijk aan. Nee, maar het klopt. Ik ben 31. En je woont sinds 2006 in Zandvoort? Klopt ook. Ja. Je bent getrouwd? Ja. Je man werkt bij de KLM? Klopt ook. Je bent en, goed geïnformeerd. En als het goed is, in april komt de gezinsuitbreiding? Ja, dat... Uh... Klopt ook allemaal ook. goed. Ja. En je was vicevoorzitter of voorzitter van het Europees Jeugdparlement? Ja, al is dat wel uh, enige tijd geleden. Je bent voorzitter van, mij, van de ondernemersraad je. van het ministerie. Ja. Je bent beleidsmedewerking van het ministerie van Landbouw en Visserij. Ja. Je schrijft kamerstukken voor de minister Gerda Verburg. Ja, ook dat klopt. Je bent gespecialiseerd in de binnenvisserij. Ja. Dat is altijd nou, en voor de en ook, uh, Mag ze ook de, nog de iets dier, De diergezondheid, <laughs> ja. Ik kan het eigenlijk alleen maar bevestigen. En, en je vader die luistert mee in Den Helder Dat op dit klopt. moment? Ja, via, ja. Web, via de website punt Ja, precies. Ja. Want ja, het zit in de genen hoor. Uh, haar opa die was uh, lid van de gemeenteraad van de VVD in Zwijndrecht. Ja. En je vader uh, was actief in Hengelo voor de VVD. Ja. Maar hij, hangt maar hij hangt nu Pechstein aan en daar ben ik niet blij mee. Wat zegt u? Hij? hij hangt nu D66 aan en daar ben ik ja. niet blij mee. Nee, maar daar, ja, mijn vader, ja, u kent mijn vader, dus die heeft uh, toch een behoorlijk eigen mening ook in bepaalde zaken. En uh, ook al tracht ik hem te overtuigen van andere inzichten, hij heeft toch uh, behoorlijk zijn eigen mening. Maar goed, dan kom je in Zandvoort wonen, drie jaar geleden. En dan denk je van, ik ga iets in de politiek doen. Nou, de politieke betrokkenheid die, die bestond al langer. Uh, ik ben ook al enige tijd lid van de VVD. Maar uh, om, het is wel een bewuste keuze geweest om hier juist uh, actief uh, te worden. Toen wij hier kwamen wonen... Ja, voor mijn gevoel was het wonen in Zandvoort liefde op het eerste gezicht om het zomaar te zeggen. Ik, uh, ik voel me hier enorm thuis. Ik vind het een ontzettend leuke plaats uh, om te wonen. En dat maakt ook dat ik uh, juist hier... Het heel uh, leuk vindt om uh, ja, politiek actief uh, te zijn en meer in te zetten voor de gemeente. Was je niet tevreden over de huidige fractie? Was je niet tevreden over de huidige fractie? Dat je denkt van ik kan dat beter? <laughs> nou, dat uh, kijk, de, iedereen heeft zijn eigen stijl en, uh, ja, en mijn stijl zal ook anders zijn. En wat natuurlijk wel het geval is, ik, ik ben uh, toch een stuk jonger zoals net al uh, aan de orde is gekomen. En uh, doordat ik niet uit het antwoord kom, heb ik misschien toch ook wel andere inzichten en een nieuwe kijk op dingen. Uh, jullie zijn in ieder geval in die paar jaar al enorm betrokken geraakt met Zandvoort. Want ik heb begrepen dat jouw man Patrick met het genootschap Oud zandvoort samen de Haarlemmerstraat ja, in beeld gaat ja, brengen. Ja, ja, we zijn eigenlijk de geschiedenis van de Haarlemmerstraat uh, in kaart aan het brengen. Uh, eigenlijk is het een, een project dat in die zin twee delen bestaat. Enerzijds eigenlijk de algemene uh, geschiedenis van de Haarlemmerstraat. En daarna, daarnaast eigenlijk per pand uh, de geschiedenis in kaart brengen. En Patrick heeft... Uh, ja, er heeft een oproep uh, gestaan, zowel in de Zandvoortse Korant als in de Klink. Het, uh kwartaalblad van de, uh, het genootschap Antwoord En eigenlijk uh, hebben we heel veel ontzettend enthousiaste reacties uh, ontvangen. En nu zijn we eigenlijk, uh, ja we, we zijn oude kranten aan het, uh, aan het naast. En we gaan heel veel gesprekken aan met buurtbewoners of mensen die ooit in de Haarlemmerstraat hebben gewoon maar ontzettend veel beeldmateriaal hebben en documenten. En juist ook van panden die, die er al enige tijd niet meer staan. Dus dat is ontzettend leuk om, uh, om eigenlijk die hele uh, ja, fotografische geschiedenis ook in kaart te brengen. Ja, want is uh, heel wat ja, absoluut. Ja. ja, en ook hele, hele mooie panden. Maar het, is de, van maar het is de beste manier natuurlijk om zandvoer te leren kennen en ook ingeburgerd te raken ja. in Zandvoort. Ja, absoluut. Ja, en, en ik moet ook zeggen, eigenlijk, uh, um, ja, we zijn ook uh, heel uh, warm ontvangen hier door uh, eigenlijk alle bewoners. En uh, ja, het uh, voelt wat dat betreft als een warm bad. Nou, heb je rechten gestudeerd? Klopt. In Leiden? Uh, in Leiden. Uh, is, is dat een, een winstpunt voor de Raad, dat er ook een, iemand met juridische achtergrond in komt te zitten? Nou wat wel, uh, tenminste ik, ik merk uh, niet alleen in de Raad, maar eigenlijk bijna in, het, uh, ja, in mijn dagelijks leven zou ik haast zeggen. Ik merk toch wel dat het voordelen heeft om die achtergrond uh, te hebben. En dat komt ook uh, eigenlijk doordat je toch wat meer... Uh, uh, affiniteit of kennis hebt van de procedures. Dus, dus procedureel, hoe gaan dingen? Hoe ga je in bezwaar? Hoe, hoe werkt het met beroep? Dus ik merk dat dat een, een uh, voordeel is. En ook uh, de manier van denken die je eigenlijk aanleert als jurist. En als je een betoog schrijft uh, juridisch, dan, dan moet Log, eigenlijk geen, geen spel denken, tussen te krijgen zijn. Ja. En, en uh, ja, de opbouw van, van het verhaal, uh, dat dat klopt. En, en ja, goed oorzaak en gevolg in kaart brengen. Dus ja, uh, dat is ook in mijn dagelijks leven. Een, uh, ja, heb ik daar toch wel profijt van. En ik kan het voorstellen, dat vroegen voor? ook kinderen. Om inderdaad te zitten. Ja. Daar moet je tijd voor maken. Je hebt een drukke baan in de Haag. Ja, klopt. Maar ik heb in die zin ook al aangekondigd. Het, het, het lijkt me moeilijk. Ik werk nu fulltime, dus, dus vijf dagen in de week uh, werk ik in Den Haag. En ik heb uh, al aangekondigd eigenlijk van: nou, ik, uh, dat, dat dat dat me niet te combineren, lijkt ook met het raadswerk, dus dat ik dan minder zou gaan werken. En dan heb je alle tijd. Wat wat, ja. wat, wat, wat zijn je ambities in de raad? Uh, raadslid, fractievoorzitter, wethouder? Nou, ik, ik uh, zou het heel mooi vinden als ik inderdaad, uh, la, laat het maar beginnen bij het begin om überhaupt inderdaad uh, gekozen te worden als raadslid. Dat lijkt me uh, magnifiek. Ik, ik, uh, ik moet zeggen dat ik daar helemaal uh, uh, voor ga. Mocht de positie van fractievoorzitter beschikbaar komen, zou ik dat ook heel graag uh, doen. Um, wethouder op dit moment uh, vind ik nog een brug te ver in mijn beleving. Oké, okay, dan kijk ik naar Belinda. Goedemorgen, Belinda. Goedemorgen, Pieter. Belinda, de kent jou. Uh, uitermate actief om de jeugd uh, geïnteresseerd te maken met de politiek. Ja. Uh, acties in de afgelopen jaren rondom de oorlog en alle geschiedenis die daar omheen gaat. Uh, buitengewoon respectvol hoe je met de jeugd omgaat. Dankjewel. Ja, je bent erg actief daarin. Ja, maar ik vind het ook belangrijk. En dat is eigenlijk ook gekomen dat um, vier jaar geleden eigenlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben een avond gehad in Neuf. Daar zijn ook diverse jongeren daarbij uh, aanwezig. En wat eigenlijk ook bleek is dat ze ook zoiets hadden van er wordt eigenlijk helemaal niet naar ons geluisterd. Het is toch een groep ook die, die, uh, die ook iets te vertellen heeft en ook een, een mening heeft. En daar hoef je niet altijd uh, mee eens te zijn. Maar je moet wel met ze op een gegeven moment in debat gaan. En daar is eigenlijk gebleken dat is natuurlijk ook een groep... Die eigenlijk anders denkt dan dat wij denken. Het moet allemaal wat sneller. Het moet wat vlotter. Nou, dan is de groep 18 plus is vaak nog wat moeilijker te bereiken. Maar op het moment dat je begint bij de, bij de jeugd. Bij groep 8. En dat is degene de groep waar we mee begonnen zijn. Dan merk je gewoon dat, dat je interesse kan, kan kweken. Dat het eigenlijk ook de, de, de raad, het gemeentehuis, het, dat hele politiek bestel. Dat ze dat eigenlijk wel heel interessant vinden en heel leuk. En ook hele verrassende vragen elke keer. En um, we hebben dit jaar natuurlijk weer het project Jeugd en Politiek gehad. Tenminste, daar zitten we eigenlijk nog volop in. De groepen zijn weer langs geweest op het raadhuis, hebben kennis gemaakt en kennis genomen van de taak van de wethouder, de taak van het raadslid, de burgemeester, dat is natuurlijk ook het raadhuis. En dan krijgen we nu weer op 17 november het jeugddebat voor de tweede keer. Merken jullie ook tijdens de commissie en raadsvergaderingen dat er meer belangstelling is van de jeugd? Nee, en dat is ook eigenlijk niet zo verwonderlijk nog hoor. Dat is denk ik de stap die je nu moet gaan maken. Dat, dat je op een gegeven ogenblik. We hebben het afgelopen jaar voor het eerst uh, de eerste jeugdraad gehad... van de kinderen van groep 8... en de brugklas van de Gertsenbach die erbij betrokken was. Daar zijn ook wel wat zaken uit naar voren gekomen. Ze hebben nu een flexfeest hebben ze gehad. wat Een, een frisfeest, om het zo moet zeggen, van 12 tot 16. Dat is op, op hun initiatief is dat er gekomen. En op het moment dat je resultaten gaat boeken... Dan pas eigenlijk kan je die stap verder gaan maken. Dat is maar als ik naar jullie groslijst kijk van de VVD, dan zie ik daar relatief dit keer erg veel jongeren op staan. Uh, ja. uh, Martijn Hendricks, 19 jaar. Ja. Heel jong. Uh, jong. Uh, Jeri Kramer, ook nog uh, tot de jongste. Ja. Uh, Ellen. Uh, nou, jij. Eh, ja, dat, het is toch een, ik vrij, een jonge, dan, vrij jonge lijst, moet ik zeggen. <laughs> ik vind eigenlijk, als je, als je nagedacht, ik vind mezelf nog wel jong, maar dan denk ik, als ik toch die lijst zie, dan denk ik, ja, 45 binnen nou ook niet meer een van de jongste. Hè? Maar het is jong. Ja, politiek gezien. Ja. Dat, is, dat, dat ben ik wel met je eens hoor, dus ik doe er wel lacherig over. Maar politiek gezien is dat natuurlijk vrij jong. Maar ik denk wel dat dat goed is. Je moet een, een mix hebben. In die hele raad hoor trouwens, dus dat geldt niet alleen bij ons op de lijst. Het mooiste is natuurlijk als de raad een afspiegeling van de samenleving is. Jong en oud. Want Ellen met haar achtergrond als jurist denkt anders dan ik over bepaalde zaken. Um, Jerry, uh, net afgestudeerd, denkt ook weer anders. En dat is helemaal niet erg. Want anderen hebben ook weer een bepaald beeld door hun levenservaring. En juist denk ik, die mix dat, dat maakt op een gegeven moment dat je... Tot mooie dingen kan komen met elkaar. Als ik nu naar die groslijst kijk, trouwens, het verkiezingsprogramma, dat is de reden waarom jullie hier zijn, die is officieel vastgesteld op ja. donderdag 29 oktober. En die groslijst die wordt samengesteld, vastgesteld op donderdag 19 november. Dan nou, de, de, de definitieve lijst. De groslijst is er natuurlijk wel, maar de, de wie op nummer 1 en wie op nummer 2 komt, en, enzovoort. Dus 19 november. 19 november wordt dat bepaald door de leden. Verwacht je, verwacht je veel veranderingen? Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, dat verwacht ik wel. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik, er zijn laat, bewegingen. Ja, ik verwacht niet dat dat zonder slag of stoot gaat. Nee. Dat, als het wel even, gebeurt... even duidelijk, wat bedoel je ermee? Nou, ik denk dat toch op een gegeven ogenblik... ...dat je... Um... De nummer vijf is natuurlijk weggevallen bij ons. Wie is dat? Jochem van der Griet. Die heeft uh, zijn plek ter beschikking gesteld. Die is niet meer beschikbaar. Dus dat betekent toch dat je bovenin... dat je een, een... Je beoogt het team dat dat gaat veranderen. Dus ik verwacht dat daardoor wel dat er bewegingen gaan komen, ja. Maar nogmaals, in het verkiezingsprogramma staat, ik heb het dus straks gezegd, die termijn ja. van twee termijnen in de raad. Is dat de reden waarom Maximaal. een paar raadsleden die er nu al jaren in zitten, door het bestuur op een uh, lagere plaats zijn gezet? Ik neem aan dat dat uh, onder andere de reden is. En dat is... Um, ik, die doet onder, onder andere op Fred, Fred Paap en Wilfred Tatus. En aan het jaar, poorten, Ja, In sommige gevallen is het, hebben de mensen zelf ook gezegd van ik vind het mooi geweest. Ik wil wel op de lijst, maar niet meer in de raad. Anderen hebben nog wel die uh, ambitie. Maar dat is een, een zinsnede die is niet nieuw hoor trouwens. Het is niet alsof het nu uit de lucht komt vallen dat we opeens die zin hebben opgenomen. Nee, want jullie vinden het ook van burgemeesters. Maximaal twee termijnen, ja. ja. En dat, maar in het vorige verkiezingsprogramma heeft dat ook gestaan. Maar ik denk dat het bestuur... en ik kan natuurlijk niet helemaal voor het bestuur gaan denken... ik kan ook niet voor andere kandidaten gaan denken... maar als je op een gegeven ogenblik als uh, partij... Een, een slag wil gaan maken... richting uh, vernieuwing en verjonging... wat dan het, het, het idee erachter is... dan kan je dat leuk zeggen... maar dat moet je op een gegeven moment ook laten zien. En de lijst... het is natuurlijk opvallend voor heel veel... het is niet nieuw overigens in Zand wordt wel een beetje voor de VVD dat twee vrouwen bovenaan staan... dan is het niet omdat het vrouwen zijn, maar het is wel een andere kentering die je in gaat zetten met, met, met je fractie en als partij. En ik denk dat het op een gegeven moment ook wel goed is. Als je op het moment ook ziet hoe er gedacht wordt over de politiek in zijn algemeenheid en met name dan landelijke partijen in bijzonder, dan denk ik dat het zaak is dat met name de grote landelijke partijen een, een, een omslag gaan maken. Een omslag in denken, maar ook in doen. En ik denk dat wij die aanzet zeker hier lokaal gegeven hebben. Nu heb ik het programma uitvoerig gelezen. Um, het, het, het lijkt me erop dat het een programma geschreven is in Den Haag. Dat geldt ook voor de Partij van Arbeid en CDA. Uh, dat het een, een programma is wat ik ook in Noordwijk kan lezen en ook in Hemuilen en in Amsterdam en in Haarlem. Uh, dat er alleen op de stippeltjes Zandvoort is ingevuld. En dat er een paar zinnetjes zijn toegevoegd specifiek over Zandvoort. Nou, dat ben ik niet met je eens. Nou, kom maar. Er zit een heel groot deel uh, toch Zandvoort in. En het is natuurlijk logisch, we krijgen een leidraad vanuit Den Haag. Dat, dat werkt ook zo, dat is ook handig. Dat zijn gewoon de partijbeginselen en uh, die staan daarin. Dus dat draag je ook uit. We hebben het verkiezingsprogramma van de vorige keer ernaast gelegd. En dat hebben we eigenlijk in elkaar geweven. En ik denk dat er een heel groot deel Zandvoort gehaald is. Een concrete vraag, slopen, ja of nee, staat er niet in? Dat staat er niet in, maar ik denk dat het ook op dit moment helemaal niet aan de orde is. Het Je is verwacht nou, niet in de komende vier jaar dat daar een beslissing over genomen wordt? Nou, maar de, de Watertoren is geen eigendom van de gemeente. Dus het is eigenlijk heel handig. Ik kan zeggen hij moet blijven staan, maar het is mijn eigendom niet. Dat zou hetzelfde zijn als ik ga zeggen van, over jullie huis. Van, nou, Ik vind eigenlijk dat dat gesloopt moet worden. Ik denk dat het niet aan mij is om dat te bepalen. Er is dus, een eigenaar van de Watertoren en we, dat is de heer De Graaf en in ING goed. En het is in hun handen. Dus zij kunnen bepalen slopen of niet? Ja, maar zo werkt het in het hele dorp. En dat is wel jammer. Dat ben ik met je eens. En het is niet gezegd dat ik daarmee dat ik een voorstander ben van sloop. Maar ik ben niet uh, bij macht of wijzen als raad ook niet bij macht op dit moment. Stel ik de vraag anders. Zou je willen dat de waterdorp blijft staan? Ja, dat zou ik willen. Nou, duidelijk. Geldt dat voor de hele toekomstige fractie? Je bent lijsttrekker. Ik denk dat dat voor de hele toekomstige fractie geldt. Maar dat staat er niet in. Maar dus de afgelopen keren hebben wij ook... Ellen, vind jij dat de te moet blijven staan? Ja, ik ben het daarmee. We gaan het programma even, even doorlopen. Er staat onder andere in... De bereikbaarheid van de ziekenhuizen is een vereiste... voor de inwoners van de gemeente Zandvoort. De bereikbaarheid van de ziekenhuizen. De VVD wil zich samen met de ziekenhuizen inspannen... om het openbaar vervoer te verbeteren. Naar die medische instelling. Krijgen we meer bussen? Uh, hoe zie ja, je dat? Het is, is er ingekomen, dat weet ik dan toevallig ook. Op, uh, ja, jij zat in de verkiezingsprogramma. Maar het is van een oud huisarts van Zandvoort. Die gewoon ook contact nog heeft binnen de medische wereld. En waarbij bij de, de ziekenhuizen, met name ook bij het Kennemer gasthuis, wordt gesteld ook van dat de bereikbaarheid voor Zandvoortse inwoners gewoon verbeterd kan worden. Nou, het enige wat je in zo'n geval als, als raad of als fractie kan doen, is je daarvoor inzetten. Om in gesprek uh, te komen met de instellingen en met het openbaar vervoer. En ik kan natuurlijk nooit garanderen dat dat, dat echt 100% verbeterd kan worden. Maar dat moet wel je inzet zijn. Maar wat nou. bedoel je daarmee verbeteren? Snel nou, ik, uh... ik weet niet of u wel eens met de bus heeft geprobeerd naar het Paarneziekenhuis uh, te komen. Maar dat is, uh, daar kun je een halve dag voor uittrekken en je moet drie keer, uh, drie keer overstappen en... Uh, ja, dat lijkt me dat we daar ons voor in kunnen zetten om dat te verbeteren. Dat een aantal is een... jaar geleden hadden we een dependance van het Spaanse ziekenhuis in het huis in de Duin. Ja. Dat is opgeheven door de doktoren. Dat is wegbezuinigd. Uh, zeg het maar, maar het is weg. Ja, klopt. Jammer. Ja. Want zeker voor een controle was het wel makkelijk dat het hier een zandvoort was. Ja, op dit moment zit er volgens mij zit er alleen nog de KNO-arts als, als ik het helemaal goed geïnformeerd ben. Maar het is natuurlijk, en dat is gewoon helemaal waar ook wat Ellen zegt, de bereikbaarheid is lastig. En niet iedereen is tegenwoordig in het bezit van een auto. Dus als je de medische zorg die je toch mensen ook nodig hebt, ook oudere mensen, dan, kan je, dan moet je je toch voor inzetten dat dat beter bereikbaar wordt. Ook al is het voor die controle. En ja, en komt... Uh, Komen ze niet naar Zandvoort. Dan moeten we zorgen dat de mensen zo makkelijk mogelijk in het ziekenhuis kunnen komen. Oké, okay, we gaan naar de jeugd. De VVD is voorstander van het aanleggen van sportveldjes voor jongeren zoals de bevende Kruifkoorts, En vindt ook dat de kinderen en jongeren in de gemeente Zandvoort onvoldoende recreatie wordt geboden. En beraadt zich om dat te verbeteren. Ellen, hoe zie je dat voor de jeugd? Hebben jullie Kruif al benaderd? Nou, ik heb uh, persoonlijk helaas geen contact met, uh, met de heer Kruijf. Ik ken hem niet, uh, ik ken hem eigenlijk alleen van de televisie. Maar dat, uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat zouden we moeten kunnen uh, realiseren. Um, Misschien via je of dat van Praag? Ja, wie weet. <laughs> Maar um, om terug te komen op de kruifkort, uh, um, het lijkt me goed dat inderdaad de jeugd en de jongeren een plek hebben waar ze zich kunnen recreëren. En um, doordat, uh, de, ja de lijkt me, vind ik echt een fantastisch instrument ook om dat te kunnen realiseren. Maar er was een plan bijvoorbeeld voor de jeugd om uh, bij de bushalte, busgarage, om die ruimte te kunnen gebruiken als een soort uh, home. Klopt. Dat gaat niet door. Nee, dat klopt. Dat gaat niet door. Waar gaat het nu naartoe? Op dit moment nergens naartoe. Want er is geen ruimte. Dus we laten de jeugd dan maar aan de lot over. Nee, dat is niet helemaal waar. Dus vind ik, vind ik een beetje kort door de bocht te uh, reageren. Nee, ik vraag je, Is er een alternatief? <laughs> nee, nee, op op dit moment is, nee, op dit moment is er geen alternatief voor handen. Dus je laat het zomaar? Nee, dan kan je... Heb je ideeën? Nou, het, punt, het probleem is natuurlijk ook in eerste instantie nog geld. De gemeente heeft nou niet direct een, een, uh, in deze zin een pand tot zijn beschikking. Dat je zegt van nou alsjeblieft hier is de jeugd en uh, doe er iets leuks uh, mee. Dus dat, dat, daar zal je naar op zoek moeten en dan kom je van de subsidie. Heeft, de gemeente heeft allerlei uh, appartementen in het Palace Hotel gekocht. Ja, maar ik denk niet dat daar een jeugdhonk, jeugdhonk de, de meest geschikte plek voor is. Waarom niet? Er wordt, er wordt nee, dat is bijna juist, jarenlang staan. Nee, ik denk dat juist het busstation zoals dat er was, hè, het, het uh, ideaal was juist om het uit te proberen. Want wij kunnen wel zeggen dat daar behoefte aan is, maar de tijd moet het leren of er wel degelijk behoefte is aan een dergelijke uh, honk. Het mooie daarvan was, het, we weten allemaal, het, gaat, het wordt toch gesloopt. En... Het was midden in het centrum, dus je had een, eigenlijk een ideale plek om het uit te proberen. En dat zo was toch ingestoken. Ja, de, de tijd om het nu echt uh, te kunnen exploiteren, zeg maar, als jeughonk, jeugdhonk, wordt te kort. Ja, maar Belinda, je belooft iets in het verkiezingsprogramma: Er is onvoldoende mogelijkheid uh, voor recreatie en bij elkaar komen van de jeugd. Uh, dit plan gaat niet door. Als je dit belooft naar de jeugd toe, heb je dan een alternatief in je hoofd zitten? Qua pand op dit moment niet. Er zijn wel diverse panden die leeg staan, maar op het moment dat ik geen pand op mijn beschikking heb, is het enige wat ik hierna kan doen, is met de eigenaar van de panden. Om daar een gesprek mee op gang te brengen, om te kijken of daar mogelijkheden zijn. Zijn er plannen op dit moment bij het college? Niet dat ik weet. Maar je zegt iets in je verkiezingsprogramma. Jawel. En je weet nog niet wat. Nee, maar je moet op een gegeven moment heb je ook idealen. En Rome en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Dus, of Keulen en Aken zijn het dan. hè? Dat heeft maar, een hele tijd geduurd. Hoor. Dat heeft een hele tijd geduurd. Maar het is niet gezegd dat op het moment dat ik nu zeg van er moet een honk komen, dat het de volgende maand is. Sommige zaken hebben gewoon tijd nodig. Als je alleen maar, je moet wel voor oog hebben waar je naartoe wil. En als je er naartoe wil om dat honk... Dat er een honk voor de jeugd komt in Zandvoort, ja. dan moet je je daar hard voor maken. Okay. En dat zal in eerste instantie misschien gaan met uh, praten. En de volgende stap zal geheid, dat weten we ook allemaal, zal geld zijn. We gaan even recreatief uh, bezig. Uh, los van het middenboulevardproject moeten boulevards een facelift ondergaan. Het wandelgebied opvrolijken met bloembakken is een van de voorbeelden. En een vlonder langs de duinen. Een wandelplankier. Wandel ja. ja. Dat wil je gaan doen. Ik vind je dat niet leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. <laughs> Maar wanneer ga je ermee starten? Ja. Als een wethouder is. Weer... <laughs> nee, dat is trouwens, dat is volgens mij de wandenbank eerst een amendement van afgelopen jaar of het jaar daarvoor. Dat, de... Het staat ergens in. Het staat, in. Ja. Het, het is al op een gegeven moment aangenomen. Het is gewoon een goed idee. Ja. Oké, okay, overwegen gesproken. Jullie zijn ja, er, helemaal Hemelsweg zeker. Dat is heel goed, ja. ja. <laughs> We gaan de helemaal Hemelsweg doortrekken, dwars door de kostvloerpark. Ja. En dan moeten we waarschijnlijk weer een tunnel onder een spoordeur komen. om een aansluiting met een nieuw Noord te vinden. Je krijgt alle natuurliefhebbers tegen je. Dwars duurt Kosteloor het park, helemaal weg. Nou, of juist mee. Ik denk dat we een heleboel mensen in Noord krijgen we mee. want hun, de bereikbaarheid van, van hun buurt wordt verbeterd. De mensen op de kost verloren, daar is het ook een mooi punt voor. want een ontlasting van de onveilige bocht. En de beheerder van het kostverloren park hoeft niet per se ook tegen te zijn. Want daar is ook van bekend dat hij gevraagd heeft, al enige tijd geleden. Of in ieder geval de eigenaren van de honden de uitwerp zullen willen opruimen. Omdat de oorspronkelijke vegetatie verdwenen is. En in ieder geval hebben we het vegetatie daar gekregen die daar niet meer hoort. Maar jullie zijn echt serieus met ja, een plan. Net zoals voor in jullie een... tijd. Nee, we hebben dat afgestemd. Oh? Ja. <laughs> ja. Maar nu die zal al langer. in de VVD. Ja. Maar ja. het is, nee, ik vind dat nog steeds een goed punt. Dames. Ja. Ik heb nog één vraag. Ja. Eén vraag. vraag. Ja, ik heb er een heleboel. Maar ja. er staat in dat de mogelijkheid moet zijn van strandpaviljoens... als ze geluid willen maken om zich te kunnen verplaatsen naar de Noordboulevard. De sonering. En, en um, dat is één. En punt twee, dan is het Naagstrand een stiltegebied. Ben je er serieus in dat strandpaviljoens... willen ze feesten... Dat ze dan naar de Noordboulevard moeten? Ik denk dat je dat in een, in een brede kader moet zien. Dat je op een gegeven moment, wat er nu gebeurt... en dat weten ook de mensen die, die er wonen... Mm -hmm. dat er toch een aantal paviljoens zijn... die het uh, publiek aanspreken... die gewoon ook uh, willen feesten. En er is helemaal niks mis mee. Maar er zijn ook natuurlijk bewoners, dat weten we. En op het moment dat je nou... Paviljoens, met eigen win, als ze het zelf willen hoor, want we moeten dat natuurlijk niet helemaal gaan opdringen, want dat, daar zijn we niet helemaal geen voorstander van. Kan verplaatsen naar Noord, waar minder mensen er last van hebben. En je biedt op geen ogenblik, heb je toch een win-win situatie? Ja, ik, ik zeg niets hoor. Ik vraag het alleen maar. Nee, nou dat vind ik. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, het verkiezingsprogramma, als ze dat willen lezen, waar kunnen ze dat vinden? Op de website van de VVD. En dat is www.vvdzandvoort.nl. Daar kunnen ze het hele programma vinden. Klopt. Mooi. En verder is het dan afwachten tot donderdag 19 november. Ja. En dan weten we wie op plaats 1, 2, 3. Hoeveel raadsleden verwachten jullie in de komende periode? Vier. Vier? vier. Ga je achteruit? Minimaal. Minimaal voor vier. Ik denk dat dat een reële optie is. En je moet de realiteit niet uitovervliezen. Je zit nu met zes... Uh... Nee, we zitten nu met vijf raadsleden. Vijf. Dus als je praat over raadsleden, zeg ik vier raadsleden en een wethouder hebben. Dus de eerste vijf die komen erin? Ja. Dat ga je redden? Ja. Oké. Okay. Veel succes. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het gesprek. Bedankt. Kees, ga zitten. Want aan tafel is geschoven Kees Piel. En Kees is de actieve man die een actiewandeling gaat houden op zondag 8 november... om de rust te bewaren in de Amsterdamse Wanelengduinen. Hij is fel tegen een recoduct. En ik vraag me nog steeds af waarom dat viaduct van 50 meter breed... eigenlijk over die Zonverslaan heen moet komen. Voor Rupsje Nooit Gedacht... Die van zuid naar noord wil kruipen. Om vervolgens dan onder de spoorlijn te komen. Want dan moet er nou ook iets gebeuren. En als je dat redt en dan nog doorkruipt. dan moet hij bij de zeeweg er weer overheen. En tenslotte komt hij in het Noordzeekanaal en dan verdringt hij. Nou, dat is allemaal rupsje nooit gedacht. Uh, wat gaat er gebeuren? Want je gaat nu protesteren over de fietspaden. Ja, de fietspaden. Dat is. is... Nou, dat is jammer. Want uh, je moet diversiteit. ...in recreatie aanbod houden in Nederland. En de laatste 20, 30 jaar... ...zijn steeds meer natuurgebieden en bossen... Uh, ...overgesteld voor fietsers. En fietspaden zijn aangelegd op wandelpaden. En dit, het gaat hier ten zuiden van Zandvoort... ...het allergrootste wandelbolwerk van Nederland. De bosplaat is 74% qua grootte. Dit is dus het grootste wandel... ...complex van Nederland. En dat moet maar, je intact maar, laten. Ja, Kees, Maar vroeger mocht je niet van de wandelpaden afkomen en de duinen in. Je moest, als je de ja, duinen, mocht je alleen maar over de wandelpaden lopen. En dat is het mooie. Je kan hier ook buiten de paden komen. Dat je mag, mag overal... Ja, ja alles is heel lang. Je mag overal lopen. Ja, ik ben er al een tijd niet geweest. Ik ja. mocht alleen maar over de verharde paden lopen. Ja, Veel mensen denken ook dat je daar alleen maar op de pad mag lopen, heb ik gemerkt... ...bij ja. de handtekening ophalen. Want dan word je wel specialist op de uh, Maar jij cross, jij cross lopend dwars door die duinen heen. Ja, maar ik, ik, ik moet het op vanwege de prunusbestrijding. Dus ik, maar ik kom in een gebieden waar echt. daar heb ik nog nooit mensen gezien. Dat is verbluffend. En dat heb je in Nederland. En dat komt. Dat staat in de nota, beheersnota. Die is geldig tot eind volgend jaar. Ruimte en rust kunnen alleen worden gewaarborgd. dankzij het feit dat er niet gefietst mag worden. Hoe zit dat? Met een fiets, met een racefiets, een mountainbike ben je in mum van tijd. Dan is het hele gebied bevolkt door recreanten. Nu moet je er helemaal naartoe lopen. En dat, dat is echt voor de natuurgenieter de fijnpoever. De diehards, die, die gaan lopen. In, dat moet je toch in stand houden. Dat kan je niet verdienen. Dus jij de, bent veld tegen fietsers? Nee, dat fiets is toch prachtig? Jij fietst fiets zelf ook? Is, ja, natuurlijk. Mountainbiken deed ik vroeger als jongen van 8, ook door de bossen. Toen bestond het officiële mountainbiken nog niet. Toen deden alleen jongens van 8 jaar zoiets hè? met een oude kar door een bos en een hei. Dus dat is op zich ook een mooie sport. Ook door de bos en de duinen en de hei, dat vind ik ook een mooie sport. Maar dat hoort er niet maar in thuis. Momenteel wordt er toch niet gefietst in de Amsterdamse waterlijnduinen? Nog niet. Geen maar dat gaat komen. niets. Nou, ik hoor wel eens klachten. Dat er maar als je drie kilometer fietspad aanlegt. Dan open je dus drie kilometer invalspoort voor de mountainbiker. En een klein percentage denkt... Ja, goed hè, ik ga daar het duinpaardje in. Dus de rustzoeker en de stiltegenieter... Die komt straks zijn mountainbiker tegen op het fietspad. Op het uh, wandelpad. En de groepen Nordic Walkers en, en met lolle skis en dergelijke... Dat is niet een probleem. Want die zie je wel. Nou, ik hoor wel eens kleine percentage van de wandelaars, die hebben een beetje last van de trimmers. Maar ja, die komen weer op gezette tijden aanzetten. En die mogen eigenlijk ook niet buiten de paden hoor, vind ik. Doen ze ook niet, maar ik ben bang dat dat daar ook een, een, een soort mode, een sport gaat worden. Dat zouden ze moeten verbieden. Maar het gebied is slecht beschermd vanwege de natuurbeschermingswet. Daarom is dat fietspad mogelijk. Die kan je gewoon over een verharde paden kan je natuurgebieden fietspaden aanleggen. En daar zijn we erg tegen. Maar dat is alleen op te lossen. En dat is wel het mooie. Dat het van Amsterdam is. Die hebben geen commerciële belangen. En laat Amsterdam. En dat vindt Stichting Natuurbelang. Die ik pas geleden opgericht heb met meneer Harry Hobo. Ga eh, Amsterdam. Ga dat gebied nou eens goed beschermen. Geef een apart beschermingsstatuut. En het is een parel aan de keizerskroon. En verlies die niet. En poets die op. Maar dat is een kwestie van Amsterdam. Goed. Nou gaan jullie daar morgen tegen protesteren. Tegen dat gedrang van die, uh, van die fietsers. Wat gaan jullie doen? Uh, het is een wandeling vanaf Oase. Eén uur. Morgenmiddag. En gelukkig is het mooi weer. Want daar zat ik wel over in. Gelukkig. De weersvoorspelling. Dus kom iedereen. Maar pas op. Er is geen parkeerruimte. Ga dan vanuit je auto. Kan je niet meer kwijt. Dus zandvoorters. Ik roep ze op. Kom. Want dit is een kans. Kom om één uur, maar ga lopend via de ingang Zandvoortse En dan wordt er gewandeld naar de uh, ingang Zandvoortse En dan kan er gewandeld worden onder uh, leiding van natuurgidsen. Wacht, dus. wacht even, waar moet ik nou parkeren? Bij de Oase of hier op de Zandvoortse Nou, <laughs> de auto maar thuis. We lopen heel dat stuk naar de Oase. Of in, in die filewijk daar bij Bentveld of zo, ik weet het niet. Maar bij. Oase in de buurt, zal geen parkeren. Dat is al moeilijk op zondag. En nu zal dat er helemaal vastlopen. Dus advies, ga met de fiets naar de oase toe. Ja, ja bijvoorbeeld ook met de fiets naar de oase. Maar dit is een kans. Iedereen moet komen, want wat is het geval? De wethouder in Amsterdam, die wacht op de uitkomsten van een klankbordgroep En dat kan nog wel eens lang duren. En dan heb je kans dat de verkiezingen... ...in maart roet in het te gooien... ...want dan komt D66... ...in Amsterdam aan de macht... ...die gaat van 2 naar 10 zetelsfiets... ...het pechtold effect... ...en die is voor het fietsen... ...nou, dan ziet het er slecht uit... ...dus zet nou die wethouder van GroenLinks... ...die zeggen zoveel over te hebben... ...voor duurzaam natuur- en milieubeleid... ...morgen onder druk, dan is de kans... ...zoveel mogelijk... ...hebben jullie hem uitgenodigd mogelijk... om mee te wandelen... Nou, de wethouder kan niet komen, want hij kan geen standpunt innemen omdat hij wacht op het advies van die klankwoordgroep. Het is een adviesorgaantje, een provinciaal orgaantje. Maar niemand daar in de politiek heeft belangstelling om te komen. Dat komt ook, ze weten amper wat er speelt hier in, in de kust. Hier is er wel veel publiciteit, maar daar... Stel, stel maar voor dat er wel een viaduct zou komen over die Zonverslaan. 50 meter breed, hoop geld. Uh, maar zonder fietspad, ben, zou je dan voor zijn? Nee, want dat fiets, dat ecoduct, zal gebruikt worden in de toekomst om er toch een recreatieve routes aan te leggen. Dat is het gevaar. Dat blijft het gevaar. En uh, dan wordt die Stokmansberg gaat eraan. Dat is een rustgebied, dat zit een ree. En ja, daar moet half uh, afgegraven worden. Er moet een heel tracé doorheen voor dat fiets. Nee, maar stel even voor dat er geen fietspad komt. Uh, dan zou dat reconducten nooit komen, want dat is afhankelijk van een subsidie. Ja, nee, maar oorspronkelijk was het plan om wel alleen een natuurbrug aan te leggen. Voor de rupsjes en voor ja, de pissebedden. Ja, maar, maar dat stelt weinig voor. Er komen minimaal 10.000 soorten voor. En uh, ja, wie heeft er een paar zoogduurtjes. Maar die zoogduurtjes, die trekken overal over die asfaltweg. En... Uh, als er straks een brug is, dan gaat niet Egeltje A tegen Wezeltje B zeggen: Kijk eens, wie zei dat er een ecoduct daar gebouwd is? Een paar honderd meter verderop. Wel nee, ze gaan hup de weg over. En de herten die gaan er niet naartoe, want in de Canameduinen worden ze afgeknald. Ja, nou ja, ze zeggen die herten gaan een probleem vormen in de AWD. En dan ga je het probleem ook nog eens exporteren naar het noorden. Dus je bent voor jagen? Nou, Gereguleerd jagen. Gereguleerd jagen. Nou, jagen. Ik denk dat dat niet uh, acceptabel is meer in deze maatschappij. Dan zou je toch uh, stellen ook een soort anticonceptie voor, Altera. Om toch als die stand dusdanig toeneemt dat de... Weet je wat het probleem is? Dat is de gunstige instandhoudingseis van de Habitatrichtlijn van Natura 2000. En die stelt ook het duinbos als waardevol voor. En het duinbos kan alleen in stand blijven als er natuurlijke verjonging is. Van bomen. Maar alles wordt kaalgevreten op de bosbodem. Hm. Dus op den duur komt die, dat hele bos in gevaar. Dat verandert. Het bos wordt oud en nou. het blijft nog wel een paar honderd jaar staan. <kijf> maar er is geen natuurlijke aanwas meer van jonge boompjes. Dit wordt helemaal weggevreten. Oké, okay, eens even terug naar morgen. Ja. Morgen is dus die wandeling van een uur, die protesttocht. Maar er is ook iets voor kinderen. Uh, ja, de kinderen gaan gekleed als dieren. en... Er kunnen andere ja, gekleden dieren. En er worden een of andere diermens of kinderspel gespeeld. Ik weet niet precies. Dat is een leuke aardigheid. Hebben ze op touw gezet. Maar het is leuk Onder voor de hele van familie. Mensen die daar, wat? Het is leuk voor de hele familie. Dat denk ik wel ja. Hoe laat, ja, het hoe laat begint het? Eén uur. hè Bij de oase. oase bij de oase. Ja. Nou. En dat is verschrikkelijk belangrijk. Veel mensen. Dat levert waarschijnlijk ook veel publiciteit op. En dan wordt Amsterdam misschien eens wakker. Je hebt nu al 9.000 handtekeningen verzameld. Bijna. Uh, je gaat ermee door. Wanneer ga je die handtekeningen aanbieden? Ja, dat weet ik niet. Als Amster, misschien Amsterdam. Of uh, straks zegt Amsterdam nee. Geen uh, fietspad. Maar de provincie blijft toch aandringen. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar dat is wel handig. Hoe langer het duurt, die hele kwestie, hoe meer handtekeningen kan. <laughs> dat is het hele voor, voordeel van de actie. Kees, we wensen je veel succes morgen. Een grote actie, veel belangstelling. En uh, dat het regeldrukte maar niet komt. Dat is een slecht idee. Dank u wel. Bedankt. zonde Ja, we luisteren naar Benjamin Herman Quartet met het nummer Do the Roach. Mooi nummer. Doodzonde. Ja, fantastisch. Doodzonde om weg te draaien. Ja, goed nummer is dit. Ja, dat is allemaal goed. Maar het duurt 7,5 minuten dat het zonde, want je wilde ook nog iets zeggen over deze beroemde man. Nou ja. de Rijmers zit tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, het is natuurlijk een een uh, instrumentalist, speelt uh, geweldig altsax en fluit. En ik hoop, maar dat hebben wij niet in de hand. Uh, hij bepaalt, uh, althans uh, samen met het trio van jou en Clement, bepaalt hij zelf uh, de speellijst. Maar ik hoop toch van harte dat hij de dwarsfluit wel meebrengt. Want dat klinkt toch wel erg lekker en daar hebben we er niet zoveel van. Nou, dan neem jij er eentje voor mee. Ja, maar dan kom ik met een blokfluitje niet verder dan één uh, e noot. En die okay. kan ik wel heel lang aanhouden, maar het is geen gehoor. Maar heb je het dan niet met, niet met hem afgesproken? Nee, nee het programmeren uh, uh, doet echt uh, Johan met, het, uh, met Erik. Hmm. En, en die, die programmeren. Je moet het ook laten aan de mensen die daar verstand van hebben. Natuurlijk, we doen wel suggesties. Ja. Hè, van, uh, en we horen natuurlijk ook wel in het dorp van dat zou wel leuk zijn, of dat zou wel leuk zijn maar dan moet je ook zorgen dat je de goede de daarbij vindt Hans, vertel nog eventjes we hebben net geluisterd naar Benjamin Herman noem eens wat feiten over deze man hij is op 19-jarige leeftijd cum afgestudeerd aan het conservatorium heel hij heeft een formidabele ontwikkeling doorgemaakt, en het belangrijkste, de man vernieuwt zichzelf. Hè, er zijn natuurlijk meer uh, solisten die, die uh, in het verleden uh, aan de top stonden, maar daar ook een beetje zijn blijven hangen. He, daar is de vernieuwing niet doorgegaan En dat doet hij wel Dat, doet, dat doet hij via zijn combo New cool collectief Ja dat is natuurlijk ooit begonnen he, Als er toch wat uh, avant big band ja. he, Om een beetje tegenwicht uh, te geven Naar de big bands die niet verder kwamen Dan het uh, Great American Songbook en, en hij heeft daar een hele nieuwe aanvulling aan gegeven Er zijn er meer he. Brian Setzer heeft dat gedaan ja. he. uh, uh, Bijvoorbeeld in, uh, in Engeland en in Amerika ja. En zo zijn er meer Willem Breuker heeft dat heel lang geleden gedaan. Maar dat is ook een beetje Willem blijven Bruyker hangen. Willem Breuker is nooit aangeslagen eigenlijk. Nee, dat was nou weer net even te ver. Een beetje ver. kakafonisch. Ja, maar dat is ook niet zo wonderlijk als je een, drum, als je een drummer hebt die alleen maar zijn laars op zijn trommel uh, legt. En, en er zijn mensen vinden dat prachtig, maar... Ja, dat is maar een klein groepje. En, en wat we hier proberen te bereiken is toch om mensen wat meer gevoel voor die jazz te geven. En dan is het lastig om een goede mix te vinden tussen hetgeen wat goed in het gehoor ligt. Wat iedereen begrijpt. Maar niet zo erg traditioneel. Want dan kun je ook een cd'tje pakken van Count Basie of Duke Ellington of zo. Ik kom weer even terug op deze Benjamin. Ja. Die man heeft een hartstikke drukke agenda. Ja, ja we hebben hier echt... Uh... Ontzettend lang zijn en we bezig geweest om hem hier te krijgen. In Zandvoort. En wanneer, ja. wanneer is het festival? Morgen. Hoe laat? M morgen half drie. In theater De Krocht. Jazz yes. Temple De Krocht. hè? Yes. De Krocht. Ja. Ja. ja. Want we zijn er allemaal tevreden over. hè? Ongelooflijk. Niet over de kleedkamer, maar wel nee. over het akoestiek. Ja. ja. En dat nemen ze dan allemaal toch graag op de koop toe. Het is een... iedere keer, ik verbaas me daar iedere keer weer over. En je hebt een trouw publiek dat steeds komt. Waarvan we al jaren ons best doen om dat trouwe publiek uh, vanuit de kern iedere keer uh, iets groter te maken. Waardoor, het, uh, waardoor de basis wat breder wordt. En dan blijven we toch in geloven dat dat alleen maar kan met de kwaliteit van muzikanten. En niet per saldo met muzikanten die uh, iedere week uh, in de rollenbladen staan. Nou zijn jullie uh, uh, het seizoen begonnen met Geertje Kouveld. Ja. Hoe was dat? Ja, wat ik heb horen zeggen was dat fantastisch Want ik, ik schaam me diep Maar ik ben er niet geweest oh? Nee, Greetje zou oorspronkelijk Op uh, 4 oktober uh, komen En ja, wij hadden een weekend Gepland om uh, 11 oktober weg te gaan En Greetje kon niet en het werd 11 oktober Ja, toen waren wij er helaas niet Maar ik heb maandagmorgen uh, Hing Erik Timmermans natuurlijk wel aan de telefoon Om te vertellen dat het een formidabel concert is geweest En wat ik ook van uh, Mensen heb gehoord die er geweest zijn dus Erg goed geweest, ja je hebt inmiddels alweer een actief programma voor het komende jaar. Ja, en dat, uh, ja, dat, is, dat is dan wel weer leuk om te vertellen, want we hebben Greetje Kouvel gehad, we hebben flyers laten maken op A5, aan twee kanten bedrukt. En uh, dat zijn de 10.000 die hiervan gemaakt zijn, waar het hele programma van het, van het seizoen op staat. Heb je, heb je wel sponsors, want dit kost een hoop geld. Nou, dit valt wel mee. Maar we krijgen gelukkig nu voor het tweede jaar een uh, subsidie van de gemeente. En daar zijn we erg blij mee. He, we hebben natuurlijk dus jarenlang uit eigen zak de tekorten bij moeten leggen. Um, dan kunnen we dit doen. Hoewel de kosten hiervan reuze meevallen hoor. Okay. Dit. Hier hebben we 10.000 A5 flyers voor 330 euro. Oh, dat valt mee. Dat valt reuze mee. Ja. En dan hebben we het ook voor het hele seizoen. Ja. Kijk, de posters uh, die, die links en rechts uh, worden opgehangen. Dat blijft. Maar deze komen, deze worden verspreid in de winkels. Die liggen daar op de toonbank. Zijn ze op. Kun je ze nog een keer aanvullen. Maar het hele programma staat erop. Vertel eens wat er nog meer op staat. Nou, uh, we hebben op 20 december... Wies Wie Ingwerse, Maar die komt niet. Oh. Nee, dat is fijn beginnen. Ook vooral. Hm. Ja, dat is een briljante behoefte. Kun je niet verzinnen. Maar daar, uh, waarom, dat weet ik niet. Maar ik vind het ook niet zo interessant. Maar daar hebben we wel... Een, een vervangster en het is Shirma Raus. Nooit ja, ik zweeg. Nee, ik zwijg Nee, ik wacht nee, wacht tot je to maar, je nee, zit me nee. aan te kijken. Nee, zo Pieter, van die ken je wel. Nee, Pieter wacht even. Ik wacht tot Ton gaat zeggen nooit van gehoord. Ja. En dat is toch een jazzkenner. Dat bedoel ik. Ben zo blij mee. Dat is een een een, een staatsiaanse. En hoeveel ze? Een Statiaanse. En, op, en daar ben ik zo blij dat jullie niet weten wat dat is. Nee, Oost-Duitsland. Nee, nee, dit is de stasië. Dat is ja. wat anders. Hè? Nee, dit is een, uh, een inwanster van Sint Eustatius. Juist. Ah, en maar dat zegt, noemen ze een Oké. Okay. Dus dat wordt een uh, zwoel ritme. Nou, uh, zij is oorspronkelijke scheikundige. Ja. En toen dacht ik van: dat is eigenlijk de beste opleiding tot muzikanten. Hoezo? Daar zit ritme in. Nou... Nee, maar iedereen praat altijd over de chemie tussen publiek en artiest. Dat je jongens ga scheikunde ja. studeren. Ja, <laughs> ja jongens, het maakt, ja, we, we bedenken het te plek hoor. Dat is geen enkel probleem. Uh, maar die heeft uh, daarna uh, uh, uh, uh, het conservatorium Rotterdam. Ze heeft onder andere uh, uh, veel gedaan met uh, uh, treintje, uh, treintje Oosterhuis, Anouk. Uh, uh, nou. Kortom, formidabele zangeres. Uh, forse dame. Maar dat hoort ook zo. Uh, het is, uh, uh, uh, ja, wat zullen we zeggen? Kospelachtige uh, uh, uh, jazz of jazzachtige kospel. Maar het op 20 van... december, vlak voor de kerst, hm. lijkt ons dat heerlijk. Je zijn in het treintje, want dan komt treintje. treintje, hoor Ja. Dit jaar niet? Nee. nee, dit jaar niet. Hoewel, hoewel, nee, we gaan hier niemand van. Uh, uh, uh, skippen. Nee. nee, dan hebben we Jasper Blom in januari. Tenorist, tenorsax. Fantastisch talent. Ilja Rijngoud, trombone. Uh, onder andere de, de vaste trombonist van het uh, jazzconcert van het concertgebouw. Heeft zijn eigen kwartier. Ja. Maar dan praat je ook over uh, top van de Nederlandse trombonisten ja. met Bart van Lier en uh, Dimitri Bajevski. Dat is een van oorsprong, Russische saxofonist. Uh, woont en werkt in, uh, in New York en heeft daar uh, onder andere ook veel opgetreden met Harry Allen. Die we kennen, hè, ja. die hier ook uh, regelmatig geweest is. Dan hebben we Bart Plateau, dat is een Belgische fluitist. En ja, dat is dan het voordeel dat, dat uh, uh, uh, Johan, Clement hè, uh, uh, en Erik, die wat die kennen de jongens. Die kennen ze allemaal. allemaal. Die hebben ja. allemaal met ze gespeeld. Ze komen die elkaar weten, tegen. Ja, die weten wat de kwaliteit van die muzikant is. En dat is zo ontzettend belangrijk. Hè. Kijk nou eens over die naam heen. Ga nou uit van de kwaliteit van degene die komt. En ondertussen vind ik. Uh, uh, en, en mensen vinden het alles, af en toe wel eens arrogant als ik dat vertel. En ik denk nou ja het is dan maar zo. Uh, alle seizoenen die we tot nu toe hebben gehad. Is een mix geweest van gevestigde namen. En aanstormend talent. Er is er niet één geweest die Hans, toen ont... aanstormend aan talent was, Hans, waarvan iedereen achtera achteraf zei van dat vond ik niks. Hans we ontkennen het ook niet. Vind het alleen maar geweldig dat je dit werk allemaal doet en dat het morgen weer volle bak wordt ja, in de Ja dat God. hoop ik. Dat hoop ik toch wel. Luister eens Hans, uh, jullie zijn ook bezig met abonnementen. Ja. Mensen kunnen dus voor ja. 80 euro abonnement kopen. Ja. Loopt dat een beetje. Nee, nee, nee. Vraag me niet waarom. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen benul. Ik denk dat dat... Uh, uh, uh, ja. ja, ik weet het niet. Zundigheid. Ja, misschien wel. Misschien wel. Of, dat, of dat iemand zegt van ja, dan kan ik die 80 euro wel doen. Maar ik weet helemaal niet of ik over twee maanden op die zondag daar wel naartoe kan. Ja, dan kan ik beter een kaartje uh, per keer kopen. Ja. ja, ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen hoor. Ja, absoluut. Want jullie hebben toch een heel mooi welkomstgetoog voor mensen die een ja. abonnement afsluiten? Ja, die compilatie-DVD uh, ja, ja. is erg goed. Ja, ja. ja is heel mooi. Ja. Dus ik, ik, ik hoop dat, het, uh, dat we morgen volle bak hebben. En dat we Je had ook in het verleden met... nog combinaties met nuf eten en een ja. toegangskaartje. Is ja. dat nu morgen ook? Nee. Okay. Nee, ik, de, de, we gaan dat wel weer proberen te doen op 20 december. He, waarbij dan de mensen zeggen van... Ah leuk, we halen die smoking weer uit de kast. En wat we vorig jaar hebben gedaan. En, en ja, dat was toch wel een succes. He. We, we hebben met, uh, ik geloof, 20, 20, 24 man toen uh, uh, daarna... bij Nuffen een hapje gegeten. En dat was ontzettend gezellig. De muzikanten waren mee. En, en dat is ontzettend leuk als je... Als je daar lekker zit te eten en de muzikanten zitten om je heen, en dan kun je gewoon eens even lekker mee praten. Wat die mensen nou beweegt om, uh, om voor allerlei lullige bedragen in het land uh, in allerlei pizzeria's op te treden, bijvoorbeeld. Dat is ook interessant om te weten. He, wat beweegt je nou? Wat, wat is nou de passie? Dan dat, dat komt er wat meer betrokkenheid. Dat is zo ontzettend belangrijk. Maar die passie is morgenmiddag te beluisteren. Ja. Absoluut. Half drie gaat de zaal open of begint het concert? Het concert begint om half drie. Dus het, twee uur kan iedereen binnenkomen. Ja. Het trio johan Clement ja. is dat compleet? Ja. In de ja. oude versie? Ja. Dus ook met Landersbergen. Uh, met Frislandersbergen, uh, Fris -Landersberg, Erik uiteraard en, uh, en Johan. Ja, of uh, uh, er moet, moet vanmiddag mij op een telefoontje komen. En Mexicaanse uh, vallen. Dat, uh, dat, uh, dat, ja, dat een van de drie uh, zwak, ziek of misselijk is geworden. Dat, dat, geen idee. Maar nee, we gaan ervan uit dat het trio helemaal compleet is. Maar als dat zo is, dan komt er een vervanger van uh, meer dan hetzelfde niveau. Geweldig. Hans, we wensen jou een volle bak. Ja, dank je zeer. En veel plezier. Komt helemaal goed. En jullie bedankt voor je tijd. Okay. En een fijn weekend. We komen aan het einde van het programma, Tom. Ja. We hebben de twee uur weer gehad. Ja, Pieter Juist, het is weer, weer gelukt. Uh, Wij doen allereerst de groeten aan Jaap Koper, die uh, hier zou zitten vandaag, die uh, ziek is, griep, klein Mexicaantje, <laughs> maar die zal ongetwijfeld weer snel terug zijn op ja, zijn plek ja, ja. en we wensen hem veel sterkte toe. De redactie van dit programma werd gedaan door Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal, Nel en Yvonne waren ook de gastvrouwen, de techniek in handen van Patrick van IJsendoorn, presentatie Pieter Joustra en Tom Hendricks. Wij wensen jullie allemaal een prettig weekend. Denk er even aan. De Gatenkerk kerk is uh, zo langzamerhand dicht om uw kleren in ontvangst te nemen. Maar, maar de, de, de protestantse kerk staat nog wijd open en er is nog genoeg te kopen. Dus veel plezier.